is van Kesteren met het NOS-journaal. Bijna 1700 veehouders hebben zich aangemeld voor de vrijwillige uitkoopregelingen... die zijn opgezet om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Afgelopen vrijdag sloot de deadline voor die laatste twee. Meer dan de helft van de aanmeldingen was voor de regeling voor piekbelasters. Dat zijn bedrijven die veel stikstof uitstoten in of bij natuurgebieden. Ze konden zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf laten uitkopen. Andere boeren kunnen tot 100% van de waarde krijgen.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 Dat deed Trump bij zijn vorige termijn ook al. Groenland is een autonoom gebied met 57.000 inwoners dat bij Denemarken hoort. De Deense premier Frederiksen zei toen tegen Trump niet geïnteresseerd te zijn in verkoop van Groenland. Trump zegt het staatsbezoek dat hij aan Denemarken zou brengen daarop af. In het noordoosten van Siberië is het karkas gevonden van een baby mammoet. Het is 50.000 jaar oud en uitzonderlijk goed bewaard gebleven, zeggen wetenschappers. De mammoet is, mammoet is waarschijnlijk ooit vast komen te zitten in een krater en vastgevroren in de permafrost. Volgens kenners is de kans groot dat het dier daardoor in zo'n goede staat is gebleven. De bijnaam van de mammoet is Jana. Het dier is vernoemd naar de rivier waarbij die werd gevonden. Het weer, buien en droge periodes bij een graad of 7. Vanavond geleidelijk minder regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 0 tot 4 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat regen en dan wordt het 4 tot 7 graden.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 Terwijl het alweer driftig uh, wordt al onderhandeld. Het is net de, de koelmarkt in, uh, in permanent waar we het over hebben hier ook. Het is... En uh, uh, dat. Ja, weet je. Nou, zo werkt het dus niet. <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik ben even niet te vermurwen in dit hele verhaal. Um, Hunk hoorde je met uh, blushing over nothing. Uh, dat was het begin van uur nummer drie. En ja, daar is ook weer wat over te melden. Want uh, die Joan de Bruinkoff's, de frontvrouw van Hunk, die weet me dan wel weer te vinden. De debuut in een minuut. Ja, ja, want Series Request is ook weer bezig. En uh, er wordt geld ingehaald voor Meta Kids. En uh, als we hier de plaatselijke krant openslaan... Uh, wordt daar ook uh, wat aandacht aan besteed... Uh, met het uh, verhaal van Tristan en Florijn. En toevallig ken ik die vader ook van die twee. Dus uh, ja, dat is dan ook weer een heel grappig uh, verhaal. Uh, maar uh, het gaat over die minuut uh, die dan uh, aangeboden wordt... als je maar een beetje een hoogst behaald. Donatiebedrag gaat binnenhalen. En uh, als dat uh, gebeurt mogen zij dus op 23 december, dat is het nu nog niet, want het is de 19e, dus dat duurt nog even vier dagen, maar uh, ze lopen al met de pet rond om uh, dat geld voor elkaar te krijgen om natuurlijk in dat glazen huis uh, terecht uh, te komen. En uh, dat kun je dan uh, doen door een donatie uh, te doen. Uh, bij 3FM kom in actie. En dan moet je bij de acties kijken. En dan zie je Hunk debuut in een minuut. Nou, het is het enige wat ik kan doen. Want als ik dat uh, voor uh, iedereen uh, ga plaatsen op websites. En zeker met mijn dubbelrol. Die ik ook nog ergens voor een ander medium heb. Uh, ja, dan gaat het uh, niet worden. Want dan uh, doet iedereen het uh, straks uh, bij ons. En dat kunnen we nou net niet hebben. Dus ik heb het bij deze gezegd. Uh, dus Joan, ik hoop uh, dat je daarmee uh, een beetje... Uh, ja, uh, daar uh, geld mee haalt. Ik ken iemand die we hier ook twee keer gehad hebben. Die is uh, gewoon zelf met een, uh, met een gitaar uh, ja. langs de deuren gegaan. En die heette Melanie Ryan. En die kreeg het dus voor elkaar. Want uh, die, uh, die haalde in er eentje zoveel geld op. Uh, waarbij die andere drie, vier uh, die dat ook uh, hadden... Uh, dat nog niet eens bij elkaar, met z'n drieën bij elkaar hadden. Want Melanie had dat in er eentje bij elkaar. Uh, weet het, ja. En die kreeg dus... Uh, dat uh, moment in het glazen huis. Dat was vorig jaar. Dus ja, als Hunk het uh, ook voor elkaar krijgt, is dat wel heel fijn. Maar goed, uh, we gaan uh, even praten met. Ja, met Rena Holt en de <lacht> band. Ja, want ik uh, bedoel, uh, want uh, ze zitten niet alleen. Uh, eerst even over de bandleden, die, uh, die natuurlijk mee zijn gekomen. Want uh, kijk jou eerst aan, uh, Jesse. Uh, ja. Want ja, uh, sinds wanneer zie jij bij. bij uh, bij de band? Uh, zo, goede vraag gelijk. Twee maanden? Ja, twee nee, drie nee, maanden. Drie, drie, drie, drie vier, vier maanden, maanden, maanden geleden ben ik door... Jij <coughs> en ik hebben samen op de Herman Brood Academy gezeten. We dus, uh, kennen elkaar al vrij lang. Ja. En ja, eigenlijk vier maanden geleden belde hij me op. Hij zegt, uh, we zoeken een gitarist voor de band Rena Holt. Mm. Interesse. En hij liet, stuurde wat tracks op. Volgens mij waren jullie toen nog aan het opnemen in de studio. Mm. En ik dacht, ja, hier moet ik onderdeel van zijn. Dus uh, volgens mij de week daarna... Oefensessie gedaan? Ja, sowieso. Vieren, een, uh, een soort auditie, ja. min of meer. Absoluut niet Dat is, ja. is ik heel Ik zie heel dan grein. ook echt iemand, ik zie dan ook echt iemand zo, zo met vingers uh, <lacht> of wat dan ook, hè, van, ja, uh, beslikt, bril op de he? neus, ja. uh, van, ja. met zo'n pennetje. Nee, natuurlijk, maar ik speel maar iets één keer en one takers. Nee, het is. Het klikte gelijk goed, want dat is ook belangrijk. Je weet natuurlijk ook niet van, oké, okay, je kan het wel spelen... maar het moet ook soort, het moet een chemie zijn vinden. Ja, ja. Uh, dat is altijd spannend, ja. dat is leuk. Uh, het klikte gelijk en volgens mij de week daarop... hadden we al onze eerste optreden bij de radio. Ja, dus, ja dat uh, was heel snel, ja. De radio en dan In... zit ik gelijk meteen te denken aan de bekende Maarten Verduin. Ja, was dat waard? Ja. Ja. Nee, of was dat WOS? W.O.S. Uh, was het eerst, hè? W.O.S. W.O.S. Oké, dat is een andere uh, radio. Waddingsveen. Waddingsveen, oké. Okay. Ja. Of, of was het Waddingsveen? Waddingsveen. Oh, het was Waddingsveen. Ja, dus, uh, ja, was volgens mij de week daarna. Dat set ging goed. En, ja. Uh, maar, ja, Jelan, jij kent. Jelan dan. Ja, want uh, nee, nou, dan mag jij de microfoon pakken. Vark jij, hebt dus ook, jij hebt dus net, uh, <tie> jij, <tie> jij jij hebt dus, uh, wat ik uh, van Jesse begrepen heb, heb jij dus ook de Herman Brood Academie gedaan? Ja, klopt. Ja. Ja, wanneer, uh, wanneer, hebben jullie, uh, wanneer hebben jullie dat zo'n beetje doorlopen? Maar ik begin met jou uh, Jelan, want uh, jij hebt de microfoon. Dus nou, wij goed. zijn in 2013 afgestudeerd. Dus dat is ah, al een tijdje terug. Dat is al een tijdje geleden. En samen met Jesse veel bandjes gespeeld, ook afstudeerprojecten gedaan. En uh, hoe ik eigenlijk bij Rena terecht ben gekomen, dat is, uh, ik, kwam, ik doe geluid bij uh, Podium Bredius, dat is een poppodium in Woerden. Dat klopt, ja, dat hoor ik uh, wel eens regelmatig als ik uh, bij Maarten inprik, Podium Bredius, ja, daar wordt, uh, regelmatig, uh, worden regelmatig uh, dingen gedaan uh, ja. in Woerden. Ja, klopt, ik ben daar uh, geluidstechniekes, ja. en uh, toen kwam uh, Rena optreden bij, uh, wat was het ook alweer, volgens mij een soort, uh, op een Die... kwam jij toen Nee, spelen. dat was... Uh... Hoe oh, heet die meneer? Ik moest met een andere zingersongrijder optreden. Ja, toen Dick. Had, uh... Ja, Dick. Dick. Heet die Dick? Ja, Dick Bekelharing was dat. Zo. Nee, die, dat was degene die me gevraagd had. Maar er was nog een zingersongrijder die... Uh... <laughs> ik bedoel, ik ben die niet manier. helemaal bekend in het woord. Dus, nee, uh, dus ja. Ja, dat, is de, dat is degene die uh, volgens mij Podium is regelt. Ja, Dick ja, ja, ja. Bekelharing. Ja. Ja. En uh, toen ik ging optreden, toen zag hij me... Toen zei hij van dat hij me in de studio wilde, gaf hij me een kaartje. Ik dacht van, nou ja, het zal wel hebben genegeerd eerst... Hmm de volgende e ja. <laughs> dat is tegenrap dat, ja, dat, dat is lekker <laughs> is dus, nou, dat is en, lekker hè? die die niet ah. ja, ja, ja. <laughs> en toen uh, moest ik nog een keer bij Splintercongres en toen kwam je weer en toen vroeg hij het weer en toen dacht ik van nee nou, weet je ik ga het eens kijken ja ja yeah. I give it a shot, ah, uh, it a shot. <laughs> uh, en dan uh, de de Nestor in het uh, gezelschap dat is Dick de bassist, ja. de bassist, ja, ja. Ja, ja. ja, je hebt goed opzicht te leggen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dus je, ja. Kan, je kan, tegen David zeggen: ik ben ook bassist. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, Dat, dat kan. Maar, nou ja, uh, ik ben benaderd door uh, uh, Rena voor. Uh, nou ja, we zoeken een bassist en ja. uh, ik, ik heb vroeger in bandjes gespeeld en ik heb het een poosje hebben, een jaar of zeven helemaal niets meer gedaan. Ja. En, uh, maar het begon op een gegeven moment toch weer te kriebelen. En uh, dus ben ik weer in een, uh, een, uh, een bandje begonnen. Werd ik eerst benaderd door een uh, vriend van me. En uh, nu hebben we de band 60 Chill gevormd. Ja. Dat zijn allemaal zestigers natuurlijk. Ja. <laughs> en uh, 1, 70, de drummer is uh, 72. Kan ja. reten goed drummen ja. trouwens. Ja. Uh, ja. Hij is nog fit genoeg. Dus, ja. en, uh, maar goed, toen uh, belde... Uh, Reena die belde van, joh, we zoeken een, uh, of kan jij een paar nummertjes voor me inspelen? Want mm -hmm. uh, we willen wat opnames doen. Ja, nou ja, dat bleef dus niet bij één opname. Dat zijn er <laughs> meerdere geworden. Uh, De hele EP. Uh, ja, eerst had ik wel gezegd van, ja, nou, word, nou krijg ik het wel heel erg druk. Dus toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd van, nou, oké, okay, dat tempo ga ik niet bijhouden. Ik heb ook die andere band nog en je, je hebt je werk nog en alles. Ik denk, nou, dat gaat het niet worden. Maar uh, toen heeft ze uh, even tijdelijk een andere bassist gehad. Maar dat klikte niet zo. En toen belden ze toch weer op. Ja, wil je toch alsjeblieft nog eventjes komen? Nou ja, en uh, toen heb ik gezegd van... Nou, laten we er nou maar voor gaan dan ook. Want ik vind het eigenlijk wel leuk ook. Ja. En het klikt ook... Leer, leer jij dan ook uh, nog wat van uh, de jonge Ja, Jazeker. Ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. En het houdt je zeker ook scherp? Uh, ja, heel goed. Ja? Heel scherp, ja. En zeker met uh, radioopnames. En uh, ook de opnames die we doen voor Rena met haar eigen songs. Met mm -hmm. uh, die opnames moet je dus echt... Scherp spelen en dat is wel heel anders. Heel wat anders dan ik eigenlijk tot nu toe gewend was. Ja. En, uh, dus je komt wel op een hoger niveau. Dus, uh, dat, uh, nou, dat is ook het mooie ervan. Post ja, dat is dus het, het leuke dus. van, van dit uh, ja. wereldje: dat je ja. dus met ja. Uh, met name ook met die jongere garden te maken. En, en denk, ja. mijn god, hoe hebben ze dat dan weer opgelost? Ja, ja. Dat, dat zijn allemaal ja. van, die, uh, van die dingen die bij mij zelfs uh, nogal ja. zo uh, aankomen. Ja. Uh, dat is een beetje in het dus kort uh, hoe, ja. uh, hoe dit allemaal bij, uh, bij ja. elkaar is uh, gekomen. Mm -hmm. Ja, uh, dan is. Uh, we hebben het ook over de EP die na het uh, hoe, uh, hoe verloopt dat uh, proces zo'n beetje? Uh, nou, we hebben er nu ongeveer iets korter dan een jaar aan gewerkt. Eerst hadden we het eerste nummer, waardoor we, we überhaupt eerst aan het kijken welk nummer. Hmm. En uh, toen uiteindelijk kwamen we op Hurricane uit. Ja. En toen uh, dan kom ik eigenlijk, schrijf ik dan een nummer. Of tenminste, deze nummers had ik toevallig allemaal al geschreven. Ja. En dan kom ik in de studio en dan zeg ik wat ik wil. En van welke sound ik wil. Ja, dan zet het erin. En dan uh, komt Dick. Die uh, heeft dan de baslijn geschreven. En uh, dan nemen we die op. Eigenlijk hoef ik daar nooit wat aan we te veranderen. Ja. Ja. Dus da daar ben ik altijd heel blij mee. En dan Jesse die komt uh, bij hij uh, omdat Jesse er later bij kwam. Heeft hij Antidote uh, geholpen en uh, heeft hij een hele coole solo-achtige iets uh, ingedaan? En uh, mm. die bedenkt ook wel mee van, oh, misschien is hier een tweede stem leuk. Dus eh, uh, een beetje zelf. Ik wist ja. dat die opmerking gekomen ja. Ik zat al te wachten. Ja, ja, ja. ja. Er, het ja, valt heel erg mee. Van je, van je vrienden moet je het maar hebben. Ja, van je, nou, ik het is toch familie ook, heen? Ook nog. Dat is toch mijn ja. oom ook, hè? Nou, Met moet je het hebben, is het, nou? is het je oom van je moeders of van je vader? Ja, van mijn moeder, Nou, dat is wel te merken dan ook. GELACH ja. <laughs> Nee, God, nee, ik ben niet ja. heel streng. Nee, nee, ja. nee, het oh, mij. Nee. nee. Want uh, anders was hij al weg geweest, uh, zeker, of niet? Nou, ik denk het niet. <laughs> nou, Rena weet precies ja. wat ze willen. Ja, Hoe belangrijk dat is dat ze dan heen. weer? Als uh, iemand weet wat hij uh, wat wil? Of, uh, wat ze ja, nee, dat is gewoon hartstikke goed. Ja? Ja, is, dat, uh, en dat, uh, dat is gewoon positief uh, bedoeld dan. Hè. Ik wil, ja. Uh, uh, ja, en uh, uh, ja. Maar uh, knopen doorhakken, zo wil ik het hebben, punt. Ja. Ja. ja, dat klinkt wel accuraat. Ja, ja. een beetje. Ja, want ja, je hebt van die mensen die dan op een gegeven moment... Ja, maar Koen Alvarez. Twee weken terug hier in de studio. Nou, die ging dan op een gegeven moment take 1, 2... En die kwam ergens bij 138 uit. Dus, uh, dus ja, <lacht> om maar even wat uh, te noemen. Ja. Vertelde die uh, een tijdje terug. Uh, we gaan uh, nog even één nummer laten horen. En dan is het zover. Dan mogen jullie het laatste blokje van twee doen. Ja. Eerst uh, een nummer uh, wat uh, is even blijven liggen. Maar ik ga hem nu uh, draaien. Dus Heren van uh, Ravage. Hier is die dan. En dat nummer dat heet Family Fight. Zo zal P.P. Visje dat gezegd hebben. We zullen hem met nodig gaan missen dit jaar. Want ja, uh, hij is geen podiumpresentator meer van de Rob dan Award. Dat is Jip. Richter geworden. Dus uh, je moet het ermee doen. Ja, het, uh, ja ook pensioengerechtigde leeftijden bereiken daarbij het patronaat uh, mensen. Dus ja, zo werkt dat. Uh, dus uh, ook geen pvv meer. Legendarische podiumpresentator. En die zei dat altijd. Maar bij dit soort uh, dingen. Uh, Riffage, echt een uh, rock'n'roll plaat. Family Fights. Nou, het is uh, zover. We gaan uh, twee nummers nog horen van uh, Reno Holt. En voor die mensen die denken van... Heeft ze nou die single, uh, nieuwe single gespeeld? Ja, die heeft ze al gespeeld. Want het is namelijk in blokje nummer 2 geweest. Dat was Love Story. Die komt uh, morgen uit. En morgen is 20 december. Want het is vandaag de 19e. En uh, we hebben dus Marcel. Uh, we hebben gewoon live een uitvoering van de nieuwe single net uh, gehad. Uh, nu is het uh, tijd voor uh, het nummer Home. En dat is het eerste nummer van het derde blokje. Thank Zo, nou niet Dat was Home en we hebben er nog één, want uh, ja, uh, maar nou komt uh, de hele band uh, er uh, weer bij, want dat is uh, leuk. Uh, van de week heb ik ook weer iets uh, gelezen over Melle, die we hier ook in de studio hebben gehad. Uh, en Melle kwam ook met een hele band uh, afgelopen week uh, in uh, de Melkweg in actie, tot het moment ergens achterin het uh, optreden en toen besloot hij om uh, zijn uh, akoestische gitaar te pakken en uh, midden in de zaal uh, te spelen. Heb ik hem zelf ook gezien uh, doen. In bitterzoet kwam hij met een ukulele de, uh, gewoon uh, midden in uh, de zaal ging je spelen. Daar doet het mij een klein beetje aan denken dit uh, dit moment uh, dat uh, Rena Holt uh, daar helemaal in de UPI staat te spelen. Maar nu gaan wij uh, de hele band uh, er weer bij pakken en dat is het laatste nummer voor vanavond dat het nummer dat heet Hurricane. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat was hem. De, de, de hurricane van... van Rena Hot. Het lijkt wel... alsof ik weer even... op die zaterdagmiddag tussen 4 en 6 even te luisteren naar dat mooie programma... van collega Maarten Verduin. Podium 07, want daar zit hij op... op de zaterdagmiddag. Nu! Eerst even een, een soort... moment van productie die ik gemaakt heb. En dat betekent dat de... de, de cameramensen weer alles kunnen doen. Want ik heb een gesprek gevoerd met... Noraly Hendricks... Want zij is trouwens ook een van de mensen die mee gaat doen aan de Rob Agda Ze is daarvoor uitgekozen. En ze was er al, ja, al eens eerder in de patronaten. En toen had ze dat met de EP-release. En bovendien, ze is later in april bij ons ook geweest. Can't argue with the wind. Dat is het eerste wat je hoort. En als tweede hoor je het interview. En daarachter de nieuwe single die morgen uitkomt, namelijk No Man's Land. Dat is hem dus. What we had, we didn't try. is what we create. Ergens in de bergen, maar nu even niet, want uh, ze is er van afgekomen, is Noralie Hendricks, want je zit in Spanje. Zeker, ik ben op vakantie net buiten Alicante we hebben net een stroomstoring achter de rug, dus ik ben... Vlug naar het dorpje om te tellen. Ja, uh, de laatste keer dat we elkaar troffen was uh, gewoon in de studio ergens in het voorjaar, uh, 4 april kan ik me nog herinneren. Want toen ben je bij ons uh, geweest. Maar er is alle aanleiding hè, voor, uh, om even te praten, want er is nieuw materiaal op komst. Er is een single op komst, die ja. zelfs uh, bij deze de planeur. Ja. En, uh, en ik heb afgelopen week de horen gekregen dat ik uh, geselecteerd ben voor de Rob Agda Award. Ja, nou, daar uh, gaan we het uh, eerst maar even over hebben, over de Rob Agda Award. Uh, want uh, hoe is dat uh, gegaan? Heb je je vinger op, uh, gestoken bij uh, de Rob Agda Award? <laughs> ik heb me braaf uh, aangebeld, ja. samen, met, uh, samen met Ben. Mm -hmm. en, uh, we kregen een week van tevoren nog een mailtje van, oh, we hebben het moeilijk met de keus. Dus er zijn zoveel aanmeldingen. Mm -hmm. Dus we hebben ons een week langer in spanning gehouden, maar afgelopen woordag kreeg ik horen dat ik uh, samen met mijn band geselecteerd ben, dus dat is super tof. Ja, uh, en wat uh, ga je, uh, uh, ja, kan je er iets over vertellen als jij uh, bij die voorronde te zien uh, bent? Want ja, je hebt een band, dat zeg je ook uh, net, heb je bij je en de laatste keer dat je met een band speelde was on onder andere met uh, de release show van je EP in februari van, uh, van dit jaar. Zeker. En toen uh, was mijn band nog half, uh, half te staande uit sessiemuzikanten. Omdat ja. het eigenlijk mijn, ja, mijn eerste grote show was en mijn eerste project. En ja. inmiddels ben ik, uh, ja, ben ik wat steviger bezig. En is er wel aan het rollen. En heb ik ook een uh, vervaste band. Ja. Samen met uh, Thomas Stijn en Arthur en onze toekomstige bassist... staan wij 13 februari uh, in het patronaat. Ja, uh, dus als, het, uh, als ik je begrijp, uh, is, uh, ja, be, be, zijn die mensen gewoon, uh, uh, ja, nou aankomen waar je, dat geloof ik niet, maar heb je gericht uh, gezocht of met, uh, bijvoorbeeld ook met degene die je uh, uh, mee had genomen in de studio, Thomas, uh, ben je daar op uh, zoek mee gegaan om uh, te kijken van welke mensen nou het fijn vinden om met jou te spelen? Ja, ja, en uh, het is vooral, ja, eigenlijk heel veel netwerken geweest en heel veel via, mm -hmm. en... Uh, nou ja, in, inmiddels heb ik uh, Thomas, daar woon ik mee in de studio. En twee andere jongens gevonden, Arthur en, uh, en Tijn. En die zijn uh, ja, in principe vast, vast bij de bezetting. Dus dat is heel tof. Want dat biedt natuurlijk de mogelijkheid om, uh, ja, om het materiaal weer te, te verfijnen en uh, nieuwe ideeën toe te voegen. Hun skills toe te voegen, dus daar ben ik super blij mee. Ja, ja. ja um, wat, wat je maakt. Ja. Omschrijf het is. Is het indie folk? Nou, ik vind dat dus een heel moeilijk gesprek. <laughs> um, ja. Ik heb op, op mijn website, nou, heb ik staan uh, Indiepop. pop, met indie pop en ja. En, uh, maar we waren wel heel erg nog, nog connected to de singer-songwriter mm -hmm. uh, roots, waar ik eigenlijk vandaan kom. Mm -hmm. uh, maar ik krijg toch ook wel, wel vaak de volk die, die een beetje benoemd wordt. Dus toch wel? Ik, uh, ja, en zo vaak schrijf ik alles uh, solo. Ja. Uh, er ligt in, in de toekomst dat we ook met band zeg maar, helemaal vanaf nul songs gaan maken. Maar tot nu toe is het zo dat ik solo schrijf en dat ik dan met, met mijn producer uh, en of met de band dat we het arrangement toevoegen. Mm -hmm. Ik denk wel dat die, die singer-songwriter en heel erg dat verhalen vertellen, dat dat wel altijd een soort dominant aspect zal blijven. Mm -hmm. uh, maar daaromheen, ja, toch, toch een beetje het, het, het indie met, met hier en daar elektronische invloeden. Mm -hmm. Ja, maar verhalen vertellen op één. Ja, uh, ga je dat ook uh, proberen te doen tijdens uh, de 13e februari, als je, je staat in het patronaat bij de Rob Aktaalvoort? Zeker, en ik, ik denk, uh, of ik geloof ook wel, dat dat, dat is waar ik, uh, dat is in ieder geval waar ik me voor inzet om me daarin te onderscheiden. Mm -hmm. uh, natuurlijk een, zo'n goede muzikanten is een heel belangrijk fundament. Uh, maar ik zeg ook altijd, ik, ik probeer zo min mogelijk liefde te schrijven, omdat ik denk dat, dat kunst heel erg het vermogen heeft uh, ja, om andere onderwerpen, moeilijke onderwerpen, beschrijfbaar te maken. Ik denk dat dat, dat heel erg is uh, waarom ik schrijf en hoe ik schrijf. En dan ja. kan je ook met mensen aan het kijken zijn van, joh, kunnen we al die lage voegen, maar wel die essentie en die, die kwetsbaarheid behouden. Ja. ja met het de publiek delen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een, een weg waar je al toen de lifesteps achterkomt. Ja. Um, maar dat is zeker waar we op inzetten. Ja. Uh, nog iets. Uh, is dat, uh, de, ja, want het is ook uh, muzikaal uh, gesproken. Uh, want want uh, ja, uh, is het ook de verbeeldingskracht wat uh, bij jou spreekt in de muziek? Ja, ja, ja, dus uh, dat er ook heel veel verbeelding ook in zit. Of moet inzitten. Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat bijna iets is wat ik niet kies. Mm. Dat het uh, soms is hoe ik, uh, ja, hoe ik dingen zie. Ik denk dat bijvoorbeeld het, het nummer Kent Arty with the Wind. Wat op mijn eerste EP staat. Een heel mooi mm. voorbeeld daarvan is. Dat, dat ontstond tijdens een gesprek wat ik met iemand had over zeilen. Mm. En dat je kan natuurlijk een heel plan maken om... ...daarom, daarom, daarom, daarom... ...daarom, daarom, daarom... ...daarom, ...zeilen. Maar als... ...de wind verandert, als de koers, ...ja, dan heb je het ermee te doen. En dat zijn dan van die momenten... ...dat er bij mij iets klikt... ...dat ik denk, hé, dat zou een song kunnen zijn. Ja, ja, ja. ja. namelijk ook soms. Dus ik heb vaak het gevoel dat die... ...metaforen of het... ...concept van een song, dat ik dat meestal niet eens bedenkt... maar dat het gewoon in het leven tot mij komt. Mm. En dat ik mij daar eigenlijk ja, ga schrijven. Ja, jij gelooft ook meer dat er tussen hemel en aarde zit. Meer tussen hemel en aarde. Uh, ik geloof in ieder geval dat er meer is... dan, dan dat we altijd kunnen vangen in woorden. Mm. En uh, welk geloof of, of welke filosofie daar aanhangt, daar ben ik niet zeker in. Mm. Maar ik ervaar wel dat een... Ja, ik denk dat de kunst daar een heel mooi voorbeeld van is dat, dat een goede song meer is dan alleen de melodie in de tekst ja. zeker als je, dat, als je dat schrijft soms heb je een idee en het komt niet van de grond en soms ga je zitten en dan is het er in het kwartier ja. en wat dat dan is, waarom de elementen zeg maar, op zijn plek vallen dat, dat, ja, dat kan ik niet vangen met, uh, met cognitie zeg maar ja. uh, dan je single hoe heet de single? No Man's Land ja, uh, dan is natuurlijk de inkopper. Waar gaat het over? Nou ja, ik denk dat dat ook een heel mooi moment is. Ik was uh, met een voorbeeld van wat je net, wat je net vroeg eigenlijk, die verbeeldingskracht. Mm. Ik, uh, ik kwam uit mijn... Uh, of na mijn release show. Daar heb ik heel lang naartoe gewerkt. Uh, en ik ging eigenlijk een paar, een paar weken later moest ik, uh, meteen uh, geopereerd worden. En het was zo'n groot contrast dat ik dacht, jeetje, ik ben in een soort van after release... maar uh, pre-operatie pre en in andere dingen in het leven... voelde ik ook van, hé, hey, ik, zit, ik zit in een plek waarbij ik allemaal keuzes aan het maken ben... waarbij ik afslagen aan het nemen ben... waar de afslag misschien nog niet genomen heb. En daar kwam eigenlijk het gevoel van het niemandsland erbij. Van, hey, ik ben heel veel aan het loslaten, ik ben heel veel nieuwe dingen aan het leren... maar het, het is ook nog... Um, het hangt nog in de lucht, zeg maar. Uh, en daar, die fragiliteit die ik daarbij voelde... maar ook de potentie die je kan voelen in, uh, in zo'n fase van mm -hmm. verandering eigenlijk... dat is wat ik het niemandsland heb genoemd. En daar gaat dus de som over. Ja, nou ja, we gaan hem uh, zo horen... maar nog niet uh, zo even dat we dat afsluiten, het uh, gesprek... zonder te zeggen, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Waar ben ik te vinden? Uh, nou, sowieso onder Noraly Hendricks op alle streaming services, uh, op Instagram. Ik doe ook een poging op TikTok en uh, mocht je het leuk vinden om wat meer, uh, ja, wat meer van achter de schermen mee te krijgen... ...heb ik ook elke leuke een nieuwsbrief en op het kun je je daarvoor inschrijven... ...en daar staan alle updates in van uh, nou ja, de dingen die mijn muziekcarrière beleefd. <laughs> And I've known them pride somehow to curse Never a line to say it Cause my home was broken But I think it's about the unspoken word I couldn't stand This is no man's land Zaten we dus even ingespannen naar een een of andere voorproductie te luisteren. Ik uh, denk ik uh, zet even mijn uur al vast veilig. En dat kon het systeem even niet pruimen. Dus je hoorde Noraly, eh, eh, eh, eh, Tijdens het uh, gesprek wat zeggen. Maar het goede nieuws is. Zij is gewoon op onze website. Uh, dan kun je het gesprek wel weer terugluisteren. Zonder hiccups. Dus mensen, er is niks aan het. Je hebt niks gemist. Um, we gaan ook uh, even een afsluitende een babbel uh, voeren. Met uh, Rena Holt. Uh, nog even één ding over Noraly Hendricks. Die komt dus 13 februari spelen in uh, Patronaat in Haarlem. Bij de Rob wordt er zit er nog één in. Dat is de Ronald Series. Die hebben wij toevallig ook al gehad. Dus ja, we waren er vroeg bij met twee van deze deelnemers. En de rest, dat, dat moet je maar even kijken. Goed, Rena Holt, ook nog. Heb jij ooit meegedaan aan een soortement van popprijs? Want Rob wordt woord is dat hier voor Haarlem in de omgeving. Ik weet niet of dat ook in Gouda een soort van popprijs is. Ik mag niks zeggen. Ik mag denk ik nog. Niks ja, wat? Oh, ja. zit, ik hier, uh, zit ik hier naar een, een of andere ja, primeur? Zit ik hier uh, naar een uh, primeur te graaien of wat dan ook? Ja, dat zou het um, kunnen. Er komt wel iets aan, qua een soort uh, nominatie dingetje. Maar ik weet nog niet of ik wat mag zeggen. Dus uh, ah. ik weet het wel, maar de rest nog niet. Oh, de, uh, jij en ik weet, weet ook niet wel. welke categorie. Uh, je, dus weet, je weet het wel, maar je mag niks zeggen. Ik ben bent... bang voor Nee, maar heb jij meegedaan? Dat is, dat is de vraag. Ben jij, uh, heb je überhaupt iets uh, gedaan met, uh, met popprijzen? Ben je, uh, ooit Verder ge... niet. Nee? Verder niet. Maar ik bedoel, uh, dus, dus uh, er op Akda wordt, dan worden allerlei van die bandjes neergezet. En dan mag je 20 minuten spelen. Nou, dat bedoel ik. Kijk, dus, je had de vraag... heel anders uh, geïnterpreteerd van mij. Want dat is, uh, maar het is natuurlijk wel leuk... van, nou, oh, in, in dat geval... Ja, wel ja, uh, ja, precies hetzelfde heet ook... Nee, volgens mij toch? Nee, maar dat, dat is meer uh, dat mensen dus... Uh, dat, dat jij dus een single... Uh, hebt uitgebracht... en dat die dan ergens door muziekkenners... in de omgeving van Gouda wordt neergezet... als bijvoorbeeld... Het beste nummer uh, op dat gebied. Dat zou uh, natuurlijk kunnen. En dat je daarvoor genomineerd bent. En dat je dan uh, misschien eventueel een prijs zou kunnen pakken. Maar dat is een heel andere orde. Het gaat nu even om het spelen. Dus uh, ja. meedoen als bijvoorbeeld Amsterdam Polprijs. Grote prijs van Nederland. Dat soort dingen. Nee, dat hebben wij volgens mij niet in nee? de omgeving. Zover nee? ik weet niet. nee in ieder geval. of je moet naar Rotterdam uh, gaan... naar uh, de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Want uh, die doen ja. het dus nog wel. En ik weet dat Amsterdam volgens mij het ook nog wel doet. Ja, Amsterdam Grote Prijs, ja. Ja. En uh, er is iemand volgens mij ook... Uh, die uh, daar een keer een, in de buurt ook een optreden heeft uh, gedaan. Miss Starling... En oh ja, was En die is uiteindelijk de winnares van de popprijs van Amsterdam geworden dit jaar. Dus, uh, dit, dit, ja, ze heeft, uh, we hebben beide vorig jaar volgens mij bij Geluren bij de Buren in Gouden meegedaan. Uh, want zij kwam ook uit Gouden, dacht ik. Ja? En toen mensen die bij haar kwamen kijken, die zeiden dan van... Oh, je moet naar Rena gaan. En mensen die bij mij waren kijken, die zeiden... Oh, oh je moet naar Starling gaan. Dus ja, dat, was wel, uh, dat was wel grappig. Wel grappig, ja. ja. Uh, dan nog even over jouw muziek. Want uh, omschrijven het is, wat, uh, wat uh, is het eigenlijk... Uh, Grotendeels is het country rock en folk rock. Ja? Een beetje. Uh, het volgende nummer wat uitkomt uh, niet. Die van morgen morgen is gewoon echt indie folk. volk. Mm -hmm. uh, het andere nummer wat uitkomt is folk rock. Maar de meeste dingen die we doen is toch wel echt country rock. Country In country die rock. richting. Ja. Ja. Um, en, en ja, is, voel je je daar ook een beetje toe aangetrokken om juist dat uh, te gaan doen? Om ja. juist, uh, en en waar, waarom? Wat, uh, wat is daar de achterliggende gedachte achter? Ik Hoe weet ben jij eigenlijk dat? niet. Ja? Um, het is meer uh, van... Ja, iets wat er gewoon zo uitkomt. Ik kijk eigenlijk nooit als ik nummers schrijf. Van oh, wat ga ik schrijven? Hoe ga ik schrijven? Waarover? Hmm. Meestal komt het er gewoon uit. Ah. En de melodie en de tekst komen eigenlijk ook altijd tegelijk. Dus het is het eigenlijk gewoon wat eruit komt. En heel toevallig komt er eigenlijk bijna altijd dat genre uit. Ja. Um, afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het Wereldwijde Web? Op Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Overal onder Rena Holt en Rena Holt Official. Goed. Dankjewel voor jullie komst. Yes. Dank je voor het laat komen. Ja, ja. En uh, wij uh, gaan zo langzamerhand uh, dit uh, programma een beetje afsluiten. Uh, het is toch een beetje volledams uh, geworden weer. Lorem Ipsum, ja zeker Spooky Song. dat een eer en een genoeg om deze band al drie keer in deze studio te hebben, maar dat was allemaal akoestisch. En bij de laatste keer dat ik ze tegenkwam, dat was bij de popronde in Horen, en toen keken ze al zo van, nou, gaan wij nog wat mensen trekken in deze muziekschool? Nou, dat was wel heel duidelijk, want de eerste noot werd ingezet en toen stond al gelijk die halve zaal van die muziekschool helemaal vol. Uh, deze uitzending zit erop. Het is uh, de laatste live uitzending van, uh, van deze Alternative FM. 9 januari zijn we wederom weer terug. En uh, de andere twee uitzendingen die zijn een beetje ingeblikt. Uh, maar goed, dat, uh, dat komt allemaal wel goed. Uh, en dat uh, doen wij met een van de mensen die morgen dus in dat Stolpenhoeven kerkje te zien is. En dat is Jacob de Edward met zijn uh, nummer Mashings. Ik zeg fijne uh, kerst. Gelukkig nieuwjaar. En tot 9 januari, dag she comes and she goes. Sometimes a threat gets caught on the fence as she is jumping. When it tears her dress to shreds, when she's frail and vulnerable, I'm her louder audience. She keeps me around because I turn her into a fierce deity. In a sterling hue, she mistakes my look of anxious and amazed devotion. With me undressing her with my eyes, I'll trade that blink of an eye before she's struck with confidence again for a phrase in my new song. Filled with nostalgic memories Sometimes she's my pen and my writing pad Even the most gentle touch of her hand Is pregnant with meaning If not for her, my career would consist only of hanging out dirty laundry. I'll trade that blink of an eye before she struck with confidence again for a phrase in my new song filled with nostalgic memories. sing stunning flawless song she is struggling to dance on her wire but it's somehow unconvincing maar nu knew... zover het ritme van ZVR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZVR FM maar nu eerst het NOS nieuws van 9